Uur. Dit is door met het NOS-journaal. De militair meldpunt komt voor intimidatie binnen Defensie. Slachtoffers en getuigen moeten zich daar kunnen melden en gehoord kunnen worden. Dat schrijven de bonden in een brief aan staatssecretaris Visser van Defensie. Aanleiding zijn de berichten over misstanden op de kazerne in Schaarsbergen. Daar zouden enkele militairen stelselmatig zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht. Dat gebeurde deels tijdens een ontgroeningsperiode. De bonden willen afschaffing van de ontgroeningen en extern onderzoek naar de misstanden. Staatssecretaris Snel van Financiën laat onderzoeken... of bij ruim 4000 belastingdeals de juiste procedures zijn gevolgd. Het gaat om rulings, afspraken die zijn gemaakt met bedrijven... zodat ze vooraf weten hoeveel belasting ze moeten betalen. Gisteren bleek uit de Paradise Papers... dat de Belastingdienst procedurefouten heeft gemaakt... bij afspraken met Procter Gamble. Sinds september worden alle rulings centraal vastgelegd... maar voor die tijd gebeurde dat niet... Daarom moeten alle 4000 dossiers worden doorgelezen. Inwoners van Vlaardingen moeten hun water koken... voor ze het gebruiken in eten of het drinken. Dat adviseert waterbedrijf Evides. Na werkzaamheden is de E. coli-bacterie aangetroffen. Daar kun je maagpijn of diarree van krijgen. Het bedrijf onderzoekt nog wat er precies is misgegaan. Het kookadvies geldt voor minimaal drie dagen. Voor de afwas of de douche hoeft het water niet gekookt te worden. Het grondwettelijk hof in Duitsland heeft bepaald dat in het bevolkingsregister naast man of vrouw een derde geslacht moet kunnen worden geregistreerd. Het is bedoeld voor interseksuelen, mensen die tweeslachtig zijn. Het hof komt hiermee tegemoet aan de klacht van iemand die als vrouw geregistreerd staat, maar bij wie uit een chromosomenanalyse blijkt geen van beide te zijn. De Duitse rechters stellen als benaming inter- of divers voor. Het weer vanmiddag blijft het overal droog, in het westen soms wat zon, maximaal liggen rond 8 graden. Morgen bewolkt en droog, dan een graad of 10 en vanaf vrijdag wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog vielen op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag zo'n 10 minuten vertraging tussen Zoete Woude en Hoogmade. Alle rijstokken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo, daar gaat hij dan. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Eens smakelijk. Uh, hartelijk, hartelijk dank. Ja, ja. Zou het een het bordje. Het is nog wat vroeg. Ik <laughs> moet 12. even snel mijn mond leeg eten, hoor. Oh, ah, ah, nou ja. Lunch, hè? Ja, lunch. ja. Goed. Nou, daar gaan we er weer. Zand uh, uh, van lunch tot twee uur aan toe, dames en heren. Hartelijk dank aan dat uh, bruisende geval wat voor ons zat. We zijn toch wat afwisselende muziekers. <laughs> nou. Gezellig hoor. En uh, we gaan... Uh, ja, we hebben weer aardig wat cultuur. In uh, deze cultuuraflevering van Zandvoort Leens, U weet het woensdag tegenwoordig. Houden wij u op de hoogte van uh, alles wat er op cultureel gebied in, de, in, de, in Kermeland te gebeuren valt. En Kermeland, u weet het, dat loopt vanaf uh, Zandvoort tot aan Beverwijk aan toe. Hè? Ja, dat Een is ruime boog. Ruime boog. Dus we gaan zo gedurende het hele programma u op de hoogte brengen van wat er de komende week zo'n beetje te doen valt in uh, het uh, Kennerlandse uh, cultuuraanbod. De theaters, de tentoonstellingen en wat niets meer zijn. En dat allemaal gepresenteerd door onze Ron Gijzer, dames en heren. Mijn fantastische sidekick van vandaag. Gezellig. Ja, leuk weer hè? Hebben we hebben natuurlijk een 3 in 1 om kwart over 12. En natuurlijk artiest in het licht. Maar dat zijn er maar twee vandaag. Maar twee? Ja, er zijn er maar twee. Er is Nikol... ook weinig licht vandaag, hè? Uh, uh, hey? Er is ook heel weinig licht vandaag. Ja, dat is waar. Dat is ook zo. Maar er zijn er, ja, je hebt soms zo'n periode. Dan, dan, dan worden er heel veel artiesten geboren of gaan het dood. En dat is ons criterium hè, daarvoor. En uh, ja, vandaag zijn er, er maar twee. Ik mm, kan er ook niks, Ik kan er niks meer van maken. Ja, er zijn er wel een heleboel geboren van de Hag... ...maar dat zijn allemaal van die artiesten die niemand iets zegt, weet je? Dat volgens mij niet. Nou, en dan moet het toch wel heel erg onbekend zijn. Dat nou, wil ik mij niks dat, zeggen. Ik, ik kan me bijna niet voorstellen nee. dat jij uh, artiesten niet kent, Ruud. Nee, precies. Nou, ik ken er toch een aantal weer niet van, hoor. Maar goed, we gaan gelijk beginnen, hoor, want anders dan, uh, komen we tijd uh, ja, tekort. We, kort, we gaan door. List in het licht. Bonnie Raids. van uh, Bonnie Raitt. <coughs> Grapje over, hè? Wat deed Bonnie? Nou, Bonnie Raitt. Ja, oké. Okay. <coughs> zo zijn we er weer. Um, even kijken, hoor. Dan gaat er hier weer iets fout, natuurlijk. Ja, oké. Okay. <coughs> uh, gaat goed. Bonnie Lynn Raitt. Zo heet ze helemaal. En ze werd geboren op 8 november 1949. Dus zij is... Uh, uh, zij is 69 geworden vandaag, dus dat is een mooie leeftijd. Ja, vind ik. Uh, nee, 68, niet Ligiaanse. 68 is ze geworden. Je moet het meisje niet ouder maken dan ze is. Hè? 68 is ze geworden en uh, dat is een prachtige leeftijd. Ze is geboren in Burbank, Californië, in de uh, Verenigde Staten. En zij is actief vanaf 1971 tot heden. Ze zingt nog steeds en uh, zij heeft prachtige dingen gedaan. Ze speelt ook gitaar. En ze speelt ook nog eens een keer slide gitaar. Dochter van eh, Broadway, Broadway musicalster John Raid. Ze begon gitaar te spelen toen ze twaalf jaar oud was. En na de middelbare school begon ze in rhythm and blues clubs te spelen. In 1983 verbrak Warner Bros. Records het contract onder andere vanwege alcohol en eh, drugsgebruik. Maar eh, zij verdween allerminst uit de muziekscene. Na meer dan 20 jaar uh, opnames en optredens bereikte Raid succes... met haar tiende album, uh, The Nick of Time. En dat kwam in de top te staan in de Verenigde Staten. En won drie Grammy Awards. Tegelijkertijd kreeg ze een uh, vierde Grammy voor haar duet In The Mood... met John Lee Hooker en uh, op zijn album The Healer. Nou, dat kent u natuurlijk allemaal. Bonnie Raid, dus... En die wordt dus vandaag 68. Nou, gefeliciteerd hoor, meisje. En eh, een fijne dag gewenst. Meneer namens ons. Zo is dat. Gebak. Was maar waar. Zo, nou, even een beetje stof uit de oren. Die stond gisteren nog klaar. Maar we eh, vandaag maar. Dit is Europe. En de final countdown. I got a one. to me Oh yeah She says I love Early in the morning Just for me grumbles of fusses, always treats me right, never running in the streets, and leaving me alone, she knows a woman's place, is right there now in her home, I got a woman way over town, that's good to me. zijn de wegen van internet en computers ondergrondelijk. En zo ineens even zie je naar Ray Charles te luisteren. No, right. <coughs> right, right. Nou, misschien deed ik ook wel wat verkeerd. dat kan natuurlijk ook. Maar het was geen straf in ieder geval, Rutte. Nee, Ritten. nou ja, het was Ray Charles en I've got a woman. En straks komt hij nog een keer. Goed, we gaan naar de 3 in 1. 3 in 1. Toto. Moet nog één van de lichtpuntjes uit de jaren 80. Oh, oh. Even de mensen die nog wel echte muziek maken in die tijd. Waar nou, er waren er nog meer hoor, maar... ja, Dat mag je wel. Oh, okay. nou, ik wel hopen, Ik zag vanmorgen op, uh, op Facebook een een hele aardige discussie over de. Over de jaren 80, maar daar lopen de meningen toch wel zeer sterk over. Uit Dat het nou een fantastisch decennium was voor de popmuziek, of uh, helemaal niet. Ja, gelukkig. Daar, oh. zi daar zit helemaal niks tussen. Iedereen mag zijn mening hebben? Ja, gelukkig. Ja, dat mag natuurlijk. <totstuk> Maar voor mij persoonlijk, ik vind het even... Nou, ik vond het, ik het niet zo bijzonder. Maar goed, maakt niet uit. Dat is ook niet belangrijk. Toto's, Amerikaanse rockband. En uh, die komen... Ze zijn opgericht in Los Angeles. Ze zijn begonnen in 1976. En hebben gespeeld tot 2008. Toen zijn ze op een gegeven moment even gestopt. En in zijn ze weer begonnen. En draaien nog steeds. Juist. Uh, nou, ze spelen poprock. En uh, neoprogressieve pop- en hardrock... En um, de leden op dit moment zijn um, Steve Lookadder, Dave Page, Steve Porcaro, Keith Kerlock, Joseph Williams, Shannon Forrest, Dave uh, Hungate en Lenny Castro. Dat is de huidige band. Outleden uh, Jeff Porcaro, die is helaas overleden. Bobby Kimball, Simon Phillips, Dennis Fergie Frederiksen. Die is ook overleden. Jean-Michel Byron. En Greg Filengaynes. En Mike Pocaro. Ook al overleden. Wat een ongezond beroep is zit eigenlijk. Ja, muzikant is verschrikkelijk. Joh. Het is zo'n ongezond beroep. Nou. Maar goed, dat was Toto. Hey, Ron, we gaan snel naar het nieuws. Want we lopen zwaar achter op het schema. Dus. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. En dan hier volgt het nieuws. De afgelopen dagen ontving de politie weer meldingen omtrent malefiede Engels klusjesmannen die hun diensten zoals asfalteren, straatophogen, dakwerkzaamheden, reiniging van opritten, etc. van deur tot deur aanbieden. In het verleden bleek al vaker dat zij slecht werk leveren en de rekening tot wel duizenden euro's duurder uitvalt dan vooraf begroot en dat zij bij betalingsconflicten bedreigingen uiten of vernielingen aanrichten. Mocht die engelssprekende klusjesmannen treffen... ga niet met ze in zee en neem contact op met de politie via 0900 8844. Bij een ongeval met acht voertuigen zijn dinsdag aan het einde van de middag... zeker vier personen gewond geraakt op de A9 ter hoogte van Akersloot. Het ongeval vond plaats in de richting Amstelveen. Ook elders op de A9 ging het mis. Veer rijstroken werden afgesloten... Het verkeer kon gebruik maken van de spitsstrook. Vanaf Alkmaar stond een lange file in de richting van Amstelveen. De ANWB sprak van anderhalf uur vertraging. En bij een ernstig verkeersongeval in Heemstede zijn dinsdagochtend twee gewonden gevallen. Het ongeval gebeurde rond kwart over acht op het fietspad langs de Krukjesweg in Heemstede. Een twaalfjarige fietser en zestienjarige scooterrijder kwamen daar met elkaar in botsing. Twee ambulances en het traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te bieden. Beide slachtoffers zijn na de eerste zorg met spoed naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. Door het ongeval was de rechte rijbaan van de N201 richting Hoofddorp afgesloten voor hulpdienst, hulpverleningsvoertuigen. De verkeers- ongevallenanalyse van de politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Fietsers en scooterrijders die van het fietswat gebruik wilden maken moesten lopend langs het ongeval... Mogelijk heeft de laagstaande zon een rol bij het ongeval gespeeld. Inwoners en hoteliers pensioenhouders in Zandvoort hebben in oktober een enquête over parkeer ontvangen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu beschikbaar en te zien op de website van de gemeente Zandvoort. Over de vervolgstappen om tot een verbetering van het parkeerbeleid te komen is de gemeente zich nog aan het beraden. Voordat een besluit wordt genomen vindt er eerst nog een gesprek plaats met het antiparkeerregime Zandvoort... ...naar aanleiding van een brief over de gang van zaken met betrekking tot de enquête. In deze brief heeft men enkele kritische kanttekeningen geplaatst over de vraagstelling in de enquête. Met de ingang van woensdag 1 november tot 1 maart 2018 is er weer een aantrekkelijk parkeertrief in Zandvoort Centrum... ...op de parkeergarage Centrum en parkeerterrein De Zuid van 50 cent per uur. De minimale inworp blijft echter 50 cent. Van maart tot en met oktober 2018 geldt het normale tarief van 2,50 per uur. Een 85-jarige vrouw werd dinsdagmiddag in haar woning in Haarlem slachtoffer van een babbeltruc. Dit onder het mom van een thuiszorginspectie. Bij haar woning aan de Jansweg in Haarlem belde om drie uur middags iemand aan. Een vrouw deed zich voor als iemand van de thuiszorginstelling en kwam voor een inspectie. Vermoedelijk sloop op dat moment een andere dader de woning binnen, want na het bezoek was er een pinpas, geld en sieraden verdwenen. De jonge, vrouwelijke inspecteur had blond haar, sprak gewoon Nederlands en had een gemiddelde lengte. De politie heeft nog niemand aangehouden in deze zaak. Tot zover het nieuws. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter... het Westkust weerbericht luidt als volgt. En dan volgt hier het weerbericht van Rico Schreuder. Het is vandaag bewolkt, maar het blijft wel over het algemeen droog. Heel misschien komt ook even de zon tevoorschijn... maar de grijzigheid zal overheersen. De wind waait zwak uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur stijgt naar een graad of acht. Vanavond en de komende nacht is het droog... met een mix van wolken en opklaringen. De wind waait zwak uit een uiteenlopende richtingen... ...en de temperatuur daalt naar 4 graden. De komende dagen is het weer wisselvallig... ...met vooral in het weekend flinke buien... ...die zondag van hagel en onweer vergezeld kunnen gaan. De temperatuur gaat tijdelijk omhoog... naar een graad of 12, 13 vrijdag... ...maar in het weekend wordt het weer kouder...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 presenteren wij u de beste 100 Beatles-platen. presentatie, Ruud Jansen en Bart van der Meer. Ladies en gentlemen, de Beatles! Het liedje van de Zuidkik Op Zijf en Zandvoort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 Zo, die was korter dan ik dacht. Monument, is, is een, wacht even, gepaste... wacht even, je microfoon stond oh, nog niet ja. Naast, ja. naast zo'n is een gepaste stilte niet erg hoor. Nee, dat is wel waar. Ik zit nu even zo, oké. Okay. Oké, okay, nou, dat is hartstikke mooi. Bastard van Ray Charles. Ik ja, kon hem niet vinden op, op, op Spotify, gek is dat. Nou ja, maar goed, we hebben hem wel gevonden. We hebben hem, Om, hem gevonden. Ray dat Charles uh, kan je niet ontkomen. Nee, dat is onmogelijk. Hé, hey, uh, we gaan even wat cultuur doen. Want uh, anders dan uh, redden we het niet meer voor tweeën. En er is veel te doen. Dat wou ik zeggen. En dan krijgen we nog een uh, tune. Nou, die sla ik even over deze keer. <laughs> Tijdbesparing kost ook tijd. kost ook weer tijd, dat doen we niet. Nee, want maar. we gaan snel door en we ja. gaan binnenkort naar het Museum Haarlem op het uh, Groot Heiligland 47. Want over de evolutie van de zorg vanaf de late middeleeuwen. Over chirurgijns, Haarlemmerolie, de pest en de opkomst van de specialisten. Vroeger waren universitair geschoolde artsen schaars en alleen toegankelijk voor de rijken. Deze werden thuis verzorgd en de armen gingen naar de gasthuizen. Het is in de tijd dat er gedacht wordt aan de, dat de pest een straf van God is. De verantwoordelijkheid voor de ziekenzorg ligt bij de kerk, rijke burgers, familie en de directe omgeving. Het is eind 19e eeuw als de overheid zich ermee bemoeit en Nederland een verzorgingsstaat wordt. Langzaam verbetert de zorg. Deze komt pas echter eh, na de Tweede Wereldoorlog echt tot ontwikkeling. Aan bod komen de grote veranderingen in de zorg door de toename van hygiëne en de komst van schoon drinkwater. De tentoonstelling schetst ook de huidige tijd waarin weer net als vroeger een steeds groter, groter beroep wordt gedaan op de thuiszorg en de mantelzorg van buur en familie. 500 jaar ziekenzorg in, in Haarlem is te zien tot en met 7 januari in het Museum Haarlem aan het Land 47. Dan door naar Sant in het Mossersaadje, een pianoduo met een vleugje theater. Op zondag 5 november om 3 uur is het pianoduo Bed Flow... in het mosterdzaadje uh, te gast. 5 november is al geweest, hoor. <lacht> het is al <lacht>. 8. Eh, jongen. <lacht> <lacht> Zie je wel? We, Jij zei we, we, we zijn te laat. Ja. <lacht> nee, het is al 8, hoor. <lacht> daarom, daarom. Dus we gaan <lacht> snel door de stadsgroep in Velsen. Ik hoorde jou al iets zeggen. We gaan door naar Velsen dan. Uh, vrijdag 10 november. En die moet nog komen. Ja, dat is uh, vrijdag pas. Uh, even kijken, nou heb jij me natuurlijk helemaal uh, van de wijze gebracht. Uh, een musical met een kniphoog. Een kniphoog naar het bedrijfsleven, de jaren zestig... en de toenmalige heersen, heersende bubbel uh, dubbele moraal. Een eenvoudige glaaswasser probeert via de aanwijzingen uit een boek... ongemerkt en zonder veel uh, moeite op te klimmen naar de top van de, van de bedrijfsladder. En dat lijkt ook nog te lukken. Of toch niet? Laat u verrassen door een musical met humor, liefde en aanstekelijke nummers... En daar gaan we vrijdag 10 november heen in de stad Schouwburg in Velsen. Dan dezelfde vrijdag, de tiende. Want we moeten ons even opdelen. Dan gaan we ook nog even naar het pat patronaat, naar Sarah Jane. De getalenteerde soulzangeres begon haar carrière als achtergrondzangeres... bij onder andere Glennis Grace, Sabrina Stark en Rita Marley. Ze was de verrassing tijdens de Eurosonic Noorderslag 2015... En als winnares van de Amsterdamse Popprijs 2014 had Sarah Jane een vliegende start. In 2014 release ze haar eerste single de Delic Love'. In 2015 bracht ze 'Letter to the Moon' in gehoren en dat werd opgevolgd met 'One of a Kind' dat een jaar later uitkwam. Komende september release Sarah Jane haar nieuwe EP. Dus verwacht veel van haar nieuwe materiaal deze avond in het Patronaat. Dan nog eventjes de laatste voor nu. De traditionele Grote Boekenmarkt in de Grote of sint bafo aan de Grote Markt in Haarlem... vindt dit jaar plaats op 11 november. In de vooruitzicht dus nog. Op ongeveer 70 kramen zullen antiquaren en, en particulieren... uit het hele land literatuur, oude boeken, kaarten... bibliofiele uitgaven en strips te koop aanbieden. De markt duurt van 9 tot 5 en is vrij toegankelijk. Tijdens de markt zullen tal van activiteiten plaatsvinden... Of verschillende kramen liggen uh, juist uitgekomen bibliofiele uitgaven. Schrijvers die in ieder geval tussen 1 en 5 aanwezig zijn om te signeren zijn uh, Snijders, Lodewijk Wiener en Rian Visser. Zaterdag 11 november van 9 tot 5. Oh. En nu is Ruud even de weg kwijt. Wipe the crust out your division. Drop all illusion. was van even Sarah Jane met het nummer Index en dit is yes Owner of a lonely heart En zijn maten, yes dus, owner of a lonely heart. Ja, we gaan nu zo langzamerhand meenemen naar het NOS van 1 uur. Ja, dat hoort er ook al mooi bij natuurlijk hè. Naast ons regionale nieuws krijgt u het. De wereldnieuws natuurlijk zometeen om één uur over een paar minuten. Maar tot die tijd eventjes. Even een klein stukje Sergio Mendes. Ik zou zeggen tot zo.